Er kwamen 500 reacties binnen bij de NOS. Het weer, het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 24 in het zuiden. Vanavond kunnen er weer buien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.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 Max. Roger, also, <muchin'> <muchin'> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Waarin wij van start gaan met een gloednieuwe themamaand getiteld. Nachtvluchten Sportivo. Vijf enerverende ontmoetingen met gasten van sportief pluimage. Een zoektocht naar de ziel van de verbeterde doordouwer. De doortastende strateeg, de verwoedstrijder, de krachtige verliezer, de jubelende winnaar. Een maand van bevlogen gasten in woord en daad met het sporthart op de tong. Onze eerste speler met startnummer 1 is de sportverslaggever... Sebastiaan Timmerman. In onze nachtvluchten ogen een broekje nog. De kleine Sebastiaan zag op 29 januari 1977 het levenslicht... onder de rook van Rotterdam in het Zuid-Hollandse Spijkenisse. Als havo scholier legde hij in competitieverband al kilometers af op zijn racefiets. Zijn talent bleek echter beter tot uiting te komen achter een microfoon. Hij groeide uit tot de schaats- en wielrencommentator op radio en televisie. Afgelopen weekend deed hij nog op bevlogen wijze verslag van de WK baanwielrennen. Vandaag wordt hij voor de verandering zelf eens aan de tand gevoeld. Het Nachtvluchtenteam kijkt uit naar een zinderend relaas. Welkom. Nou. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er uh, termen in zo'n aankondiging waarin je je sowieso al zou kunnen vinden? Ik noem maar bijvoorbeeld een verbeten doordouwer. Uh, nou, verbeten. Ja, wel Een doordouwer wel, ja. Dat, uh, dat klopt wel. Uh, ik hoorde verliezen voorbij komen. Toen moest ik terugdenken aan al die wielenkoersen waar ik er heel snel af moest, die ik gereden heb. En het start nummer één heb ik volgens mij nooit gehad in mijn leven. Dus ik vind het wel eens een keer leuk om uh, dat start nummer één dan uh, opgespeld te krijgen. Vandaar dat wij het hier ja. uh, uh, echt heel ruiterlijk en liefdevol aan je geven bij Nachtvlucht. En ja, ik las ergens dat je op een bepaald moment uh, wel achtste was geworden in de ja, uh, ja, ja, ja, ja. pittige wielerwedstrijd. Ja, dat vergeet ik nooit meer. In, uh, de ronde van Groot Ammers in 1995 in de stromende regen. Dat is uh, het hoogtepunt uit mijn wielercarrière. Achter. Ja, en toen achter, stond het ja, helemaal niet naam goed. Verkeerd gespeeld. Ja, dat klopt, ja. Ik, ik, was, ik was helemaal niet goed. Ik was blij als ik mee kon. En uh, ik was wel heel snel achter dat mijn uh, toekomst niet in de wielrennerij lag. Als, uh, als wielrenner in ieder geval. Maar ik vond het gewoon heel leuk om te doen. En ieder weekend met uh, mijn vader of mijn moeder of allebei op pad naar een wielenkoers ergens in het land. Of met, met vrienden mee. En uh, ik was wel blij als ik überhaupt een wedstrijd uitreed. En uh, totdat dus de bewuste. Nou, het was volgens mij in mei zo'n beetje. Ietsje later dus dan nu in het jaar. En het, het was verschrikkelijk slecht weer. Het regende keihard. En dan durfde ik altijd wel net iets meer dan de gemiddelde renner uit het junioren peloton. Uh, dan ben je dus 18, 17, 18 jaar. En uh, dus op een gegeven moment, ja, de peloton brak. En ik zat weer eens achter, uh, achter de breuk, zoals altijd. Toen dacht ik, ja, mijn moeder staat hier in de regen te schreeuwen. En uh, ik zit weer eens een keer helemaal achterin. Ik denk, nou, ik ga het maar eens een keer proberen. Dus toen ben ik... Samen met een andere jongen uh, van peloton 2 naar peloton 1 gereden. En daar aangekomen dacht ik, nou, dit gaat wel lekker. En ik was een beetje over de, de demarageangst heen. Ik denk, nou, ik ga het nog eens een keer proberen. Het ik weer weg. Maar ja, er waren er al zes weg. Daar kwamen we niet meer bij. Maar we reden daar met z'n drieën achter. Om plaats 7, 8 en 9. En ik verloor dan de sprint om plaats 7. Maar ik werd wel netjes achter. Dus... En in die tijd publiek, publiek, publiceerde het uh, Rotterdams dagblad. Op uh, maandag alle, alle wieleruitslagen uit de regio. Groot Amersfoorten daar ook toe. Dus ik had op maandag het Rotterdams Dagblad gekocht... en ik bladerde naar pagina 37 zo'n beetje van de sport... om uh, die uitslagen te, te zien. En ik heette dus Sebastiaan Timmerman en ik dus, kwam dus toen uit Abbenbroek... en daar stond Bastiaan Timmer, Abbenkerk. Ja, Dat wat, was een, uh, een kleine teleurstelling. een teleurst. <laughs> inderdaad. Ja. Heb je het alsnog wel uitgeknipt en toegevoegd... Uh, nou, aan alles die, wat je uh, over jezelf of over de sport verzamelt? Ik weet niet of ik die uitslag nog heb. Ik heb er nog wel een paar. Ik heb er eentje bewaard en dat ik allerlaatste ben geworden. Maar die, uh, ik, volgens mij heb ik die uitslag niet meer. Nee, nee, nee. We gaan nog even terug naar de verbeterd doordouwer. Wel een doordouwer, niet verbeteren, zoals je zelf zegt. Uh, een doortastend strateg. Ben o, je dat op bepaalde vlakken? Nou, strategisch? Nee, nee. Ik weet niet of ik heel erg strategisch ben... Sterker nog, ik uh, moet altijd wel erg nadenken hoor. Van, joh, zal ik bij, bij, bij bepaalde dingen of zo, weet je wel, dat als je iets tegenkomt of uh, uh, intern uh, of wat dan ook, dat ik denk, ja, hier moet ik eigenlijk wel even op reageren. En dan... Zit ik wel heel erg na te denken van moet ik daar nu een mail over sturen? Of moet ik die persoon er nu even over aanspreken? Of zou ik het even laten rusten. Dus maar dat is toch heel strategisch? Dan... Of niet? Ja, ik denk dat als je heel strategisch bent, dat je uh, bij wijze van spreken op intuïtie al een goed besluit kunt nemen. En Ik, uh, ik moet daar meestal wel over nadenken hoor. Ik heb wel eens dingen gehad. Ik kwam zo 1, 2, 3, alleen even niets te binnenschieten. Maar waar ik van ik denk, ja, dat was niet tactisch niet erg sterk, zeg maar. Te, strategisch. te primair gereageerd ja ja, ja ja, strategisch zou ik misschien nog wel ietsje kunnen bijleren. Ja, ja. want ik denk dat je soms in, in zo'n wereld van sportverslaggeving... waar je ook uh, heel veel directe concurrentie hebt... en ook medewerking van collega's... dat je best af en toe strategisch moet zijn. Ja, maar dat is denk ik inherent aan alles uh, in, in het leven. Om het maar eens even zo te zeggen. Uh, uh, maar goed, inderdaad, dat is in dit, uh, in dit vak ook wel zo. Maar... Ja, dat, dat, in, in ik doe dit inmiddels sinds uh, eind jaren negentig. Dus dat is ook alweer een jaar of 13, 14. Uh, um, dus je leert wel links en rechts hoe uh, bepaalde lijntjes lopen en hoe het allemaal reelt en zelt uh, in, in bepaalde bedrijven. Uh, dus dan leer je eigenlijk vanzelf ook wel een beetje strategisch nadenken. Maar klopt, ja. Maar ik denk dat het inherent is aan, aan welk bedrijf je ook werkt. Dat je soms uh, strategisch te werk moet gaan. Ik ben natuurlijk ook nog. Ja, ik denk het wel. Uh, tenzij je vrij solistisch te werk gaat. Nee, nou, aan de ene kant wel. Kijk, het is natuurlijk wel een solistisch vak. Aan de ene kant. Want er zijn weken bij. Ja, dan kom ik niet in Hilversum. Dan kom ik niet op de redactie. En dan moet ik mezelf eigenlijk de echt op een gegeven moment. Uh, uh, Toe zetten, dat klinkt zo negatief, maar dat ik echt bij mezelf denk: ja, ik moet vandaag even naar Hilfsen, want anders ben ik er al twee weken niet meer geweest. En ik vind contact met uh, de thuisbasis wel zo belangrijk. Maar ja, uh, verslaggever, commentator is natuurlijk best wel vrij solistisch. En je gaat eens dus een keer naar een training in Heerenveen bij het schaatsen in de winter. En uh, uh, dan is er, uh, een wedstrijd begint al op, op donderdag of op vrijdag. Dus dan ga je misschien ergens al op woensdag heen. Ja, en zo vliegen die weken voorbij, zonder dat je soms... Uh, uh, in Hilversum terecht terechtkomt. En dat je echt maar met een heel klein groepje contact hebt zeg maar van je, van je collega's. Dus dan is het inderdaad wel eens belangrijk om te zeggen... ik ga nu even weer naar de thuisbasis. Uh, um, om te kijken hoe het daar uh, eraan toe gaat. Want... En op de werkvloer zelf. Dus als je daar dan ter plaatse bent... dan zul je toch ook veel contact hebben met andere verslaggevers... Jawel, andere nou, ja, andere Ja, maar dat is natuurlijk het rare van ons vak. Uh, iedereen spreidt zich uit in Nederland, in Europa, whatever. En er zijn maar heel weinig momenten dat je met, ze, met elkaar in Hilversum bent. Uh, uh, op maandag is het echt de dag voor de voetbalcommentatoren. Dan, uh, die verzamelen zich dan allemaal, die nemen de week door. En wij hebben met de, met de wielencommentatoren en, en schaatscommentatoren... hebben we ook wel dat soort uh, uh, momenten. Een paar keer per jaar. We hadden afgelopen weken een grote bijeenkomst... al over, uh, over de Tour een klein beetje nadenken... en over de, de, de klassiekers die uh, morgen gaan, echt gaan beginnen. Um, dus ja, die, die momenten zijn er wel. Maar je komt elkaar eigenlijk meer in de praktijk meer... Uh, Echt, echt op de plek waar het gebeurt tegen. Langs de kant van de weg of langs de kant van de ijsbaan... dan dat je elkaar tegenkomt in Hilversum. En toch is het een beetje solistisch dus. Juist ja. omdat je ja. niet altijd die connectie met die directe werkvloer ja. uh, hier ja, hebt. Ja, je moet wel een beetje een eindzoekganger zijn, denk ik. Ja. Is dat een aantrekkelijke eigenschap, dat iemand een eindzoekganger is? Want je bent getrouwd en je hebt inmiddels een ja. zoontje. Ja, ja, ja, ja. Dus je moet ook op het sociale vlak... Ja, oma, ik, ik denk dat ik... Het vlak van het hart. Ik denk dat ik best redelijk wat, uh, sociaal ben. Alleen, uh, ik moet ook wel zeggen dat... Uh, het is ook een beetje de charme van het, van het radio maken. Wat dat betreft ben ik wel een beetje een eindselganger. Je gaat alleen op pad met een idee in je hoofd en je recorden bij je. Uh, als ik het dan tenminste heb over een reportage maken. Uh, uh, en je gaat ergens heen en dan neem je zelf de geluidjes op. Je gaat in dit, tegenwoordig kun je gewoon terug naar huis. Want tegenwoordig kun je thuis op je, op je laptop monteren. Je hoeft niet meer in Hilversum. Maakt het misschien nog wel weer uh, solistischer. En uh, nou ja, thuis lekker monteren, uh, creatief proberen te zijn en uh, kant en klaar uh, doorsturen naar Hilversum. Dus het vak wat ik doe is, ook, ja, zo, uh, is natuurlijk ook wel erg solistisch. Je wordt vanzelf wel een beetje een maar daarnaast uh, ben ik denk ik best wel sociaal hoor. <laughs> wat je zegt, ik heb een, een zoontje en uh, uh, ik ben gelukkig getrouwd en uh, ik heb uh, best een aardige vriendengroep. Ik zie jou steeds naar de klok kijken, dat doe ik hier wel. Hè? Oh ja, sorry, ja, maar, is maar dat twaalf, is denk ik een minuten beetje radio-eigenschap radio of zo. Ik weet het niet, maar ja. Ja, ik kijk vaak even naar de klok van, goh, hoe laat is het? Ja, vind jou, ja jij vindt het natuurlijk wel een beetje vreemd om hier ineens, oh. uh, laten we zeggen... in ja. de figuurlijke zin aan de andere kant ja, van de microfoon te zitten. ik ben gewend om zitten. aan jouw kant te zitten ja. of, of uh, met een headset op ergens in een, uh, in een stadion of wat. dan ook. ik kan me nog herinneren dat ik in Nagano zat en dat ik bij jullie te gast was. Een aantal jaar geleden. Uh, dus ik ben inderdaad gewend om op die manier ergens in een uitzending te komen. En uh, niet om aan de tand gevoeld te worden. Maar ik vind het hartstikke leuk hoor. Nou goed hartstikke zo. Leuk. Volgens mij hebben wij het ons toen ook gepermitteerd om te vragen hoe het met je liefdesleven ging. Tijdens uh, die verslaggeving. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. De meeste verslaggevers zijn dat natuurlijk niet gewend, dat soort vragen. Ik was Wat, ook erg uh, verrast inderdaad. Ja, maar je ging er heel open op ja, in. Ja, nee, ik vond het hartstikke dus... leuk. Nou ja, kijk. Uh, um, wij, wij komen natuurlijk uh, met, met sporten als Schaatsen zeker en ook wel met het wielrennen, maar vooral met Schaatsen ben je natuurlijk best wel vaak te gast in andere uitzendingen. En sommigen vinden dat leuk, sommigen vinden dat minder leuk. Dus dat is een beetje aftasten, zeg maar. En, en dit was een, een WK. En volgens mij hadden jullie de complete inhoud van de uitzending op mij afgestemd. Sterker nog, was ik min of meer de inhoud van de uitzending. En dat kwam echt als een, een hele leuke verrassing, zeg maar. Ja. Dat moet inderdaad euforisch zijn voor een radiomaker, hè? Dat je ja, uitzending nee, bent. ik vond het hartstikke leuk. We hadden toen ook al, en dat zijn we vergeten te gebruiken... Uh, een uh, fragment opgezocht van jouw geboortedatum. Ah, ja. 29 januari 1977, wanneer ik het uh, goed heb. Sebastian ja, Timmerman nee, ja, hier ja, op Radio 1 Ja, um, Maar dat hebben we natuurlijk dit keer gewoon opnieuw gedaan. En het grappige is dat het een gesprek is met oud-wielrenner Eddie Beugels... Precies op jouw verjaardag dus, althans geboortedag op dat moment. En um, ja, dat ging over uh, het A-contract en het B-contract. Het zei mij helemaal niks, maar voor jou is het misschien uh, bekende kost. We gaan dus even terug naar jouw geboortedatum, 29 januari 1977. De interviewer is Felix Murders. Hij is voormalig tempobul, heeft afgezien en afgehaakt. Hij is nu lid van de sportcommissie van de KNWU, de Koninklijke Nederlandse Wielrijders Unie. Hij is voorzitter ook van de commissie beroepsrenners, Eddie Beugels. Eddie, deze week is een tak van de beroepsport, namelijk het wielrennen... weer een stapje dichter bij de gewone maatschappij gekomen, zou je kunnen stellen. Er zijn arbeidscontracten voor de profs in voorbereiding. Wat stellen die contracten inhoudelijk voor? Nou, het betekent dat uh, vanaf 1 januari 1977 voor die beroepsrijders die, een, die een, een contract hebben met een sponsor... die contracten, althans voor een deel, een arbeidscontract in de zin van de wet zijn. En dat is voor het eerst, dat hier in duidelijk is, duidelijkheid is gekomen... het is voor het eerst dat dit uh, verplicht wordt voorgeschreven. Er wordt gesproken over een A-contract en over een B-contract. Dat is correct. Kijk, het is jaren onduidelijke zaak geweest... in welke groep de beroepsrijders moesten worden ingedeeld. Dat hoort een beetje in de groep van het rariteitenkabinet... En de beroepswielrenner is enerzijds uh, een stuk werknemer. Daar waar hij rijdt voor de sponsor... waar de sponsor hem als ploeg inschrijft... voor het ander stuk is hij zelfstandig ondernemer. Deze zaak is nu duidelijk geregeld. Uh, wel heeft de sportcommissie van 1977... gezien de economische toestand... toestemming gegeven om ook adaptante reclame in te voeren. Heeft duidelijk betrekking op het rijden van, criteri dat is dat, van criteria. Uh, dat dus precies uit, adaptante, adaptante reclame houdt ja. in dat het nu mogelijk is dat een firma, een bedrijf zegt tegen een renner... jongen, trek een trui voor mij aan en ik betaal jou per wedstrijd... noem maar iets, 50 gulden, 75 gulden. Dan ben je samen met de leden van de sportcommissie bezig met het schrijven van een boek. En daarin zouden dan tips voor jonge wielrenners staan. Het is dus een objectief, objectieve richtlijnen voor de sponsors in de wielersport. Blij dat ik fiets, of dat ik ze laat fietsen. Bedankt, Eddie. Dat genoeg. Felix Meurders in gesprek met Eddy Beugels op 29 januari 1977. De geboortedatum nou. van onze gast, Sebastian Timmerman. Jij zei, Eddy Beugels, ik ken hem nog wel van naam. Ja, ik ken hem wel van naam, maar ik, ik moet je eerlijk bekennen... dat ik hem niet... volgens mij heb ik hem nooit ook persoonlijk ontmoet of zo. Nee. Is Sithard geboren op 19 maart 1944. Hij is dus net 67 jaar geworden... En um, ja, hij is woonachtig in Maastricht en hij verblijft sinds enige tijd in Gubbeveld, Een centrum voor jong dementerende. Dus het is niet zo goed met hem afgelopen. En Zijn naam die wordt door het Alzheimercentrum in Limburg vaak gebruikt, gebruikt om die aandacht te vragen voor die ziekte. Eddie Beugels, daarnaast Felix Meurders, hier in dit gesprek. Wie waren of zijn jouw voorbeelden? Want jij bent dus toen geboren, je bent opgegroeid... en je moet vast heel veel hebben meegemaakt... ook van sportverslaggeving ja, in die tijd. Nou ja, wij, uh, bij ons stond nou, thuis niet standaard de radio aan. Maar uh, zodra wij de auto instapten, dan ging de radio aan. En dan was het altijd een strijd tussen uh, enerzijds mijn zus... en ik ook wel een beetje om de muziekzenders. En uh, mijn vader die zocht altijd uh, Radio Rijnmond of Radio 1 op. En je moeder had uh, niks te zeggen? Mm. Die vond het allemaal wel prima, volgens mij. Lekker rustig. Die luisterde gewoon lekker mee. En, uh, uh, dus meestal kwam uit, meestal won mijn vader toch. En dan kwam of Radio 1 of Radio Remmond op. Maar vooral Radio 1. En wij hebben uh, vrij veel familie in Drenthe wonen. Dus wij waren nogal eens op de weg. En uh, uh, dat waren toen ook behoorlijke ritjes... vanuit uh, de zuidkant van Rotterdam. Ten zuiden van Rotterdam. Ik bedoel, deze deed zo een uur of drie over. En uh, Dus ja, langs de lijn op zondagmiddag... was toen al standaard uh, luisteren in de auto... Dus ja, al die namen van toen waar Felix dus ook uh, toe behoort natuurlijk. Ja, daar ben ik wat dat betreft al mee opgegroeid. En daar uh, is ook wel denk ik een beetje de liefde voor het radiomaken en... Uh... Het radiovak en, en langs de lijn en sport ook wel een beetje ontstaan. En thuis ja, uh, kijk, heel veel uh, sommige gezinnen gaan naar, uh, gaan naar theater uh, drie, vier keer per maand. En wij gingen veel naar sportwedstrijden of keken het thuis. En ja, sport nam gewoon een uh, vrij prominente plaats in bij ons. Welk beroep oefende jouw vader uit? En jouw moeder? Als zij tenminste ook. Ja, mijn moeder is huisvrouw. Dat en, is werken? Uh, Alleen op ja, een andere Ja, absoluut. Manier. absoluut. Ja. En mijn vader die, uh, die werkt in de petrochemische industrie... in, uh, nou ja, in Rotterdam, in de, de Europoort. Heeft en op dus wie lijk jij? Totaal niks met journalistiek nee. te maken. Nee. Ik, in de directe familie zit ook niemand die journalist is. Uh, er is wel een, een, oom van een oom van een neef, van een tante, etcetera... is wel een journalist. Maar goed, uh, van wie ik het heb... ik kan dus niet zeggen ik heb het van mijn vader of van mijn moeder. Op maar gewoon qua karakter. Ja Op wie zou je dan het meest lijken uh, in je eigen gevoel? Nou, ik hoor wel tegenwoordig heel vaak als ik uh, mijn zus of mijn vrouw zie... of tenminste, als ik, die zie ik natuurlijk vaak, maar als ik die hoor... dat ze wel eens zeggen van, goh, in bepaalde houdingen of mimiek... lijk je wel heel erg op je vader tegenwoordig. Uh, uh, het, het vrij slanke, waar we echt uh, in de familie Timmerman niks voor hoeven te doen... dat heb ik ook van mijn vader. Goede stofwisseling, zeg maar. Uh, um, maar ik denk dat ik wel veel, qua karakter dat ik meer op mijn moeder lijk. En wat zijn dan bijvoorbeeld die karaktereigenschappen... die naar boven komen, of uh, afkomstig van jouw moeder? Een beetje twijfelen wel. Of een beetje aan zelfverzekerdheid. Dus, uh, ja, ja, ik ja? ben niet zo zelfverzekerd. <laughs> Enorme biecht nu, op zaterdagmorgen. Maar, maar, uh, hoe uitzicht dat dan? Want ik neem aan dat je tijdens... Honderdduizend keer je vragen je aan hebt... mensen of je het goed doet. <laughs> oh. Tot vervelens toe. En, uh... Maar je ervaart die onzekerheid of dat twijfelen nou, dat niet... terwijl je uit. bezig bent. Niet meer, maar dat heeft er wel heel erg in gezeten, ja. En wie waren degenen die voor jou dan de belangrijkste uh, mensen waren... om dat te verifiëren? Doe ik het wel goed? Uh, uh, nou, de, de oude chef sport van de NOS Radio, Ferry de Groot... die mij uh, meegenomen heeft naar, uh, naar de Tour de France... op 23-jarige leeftijd in 2000. Uh, uh, ja, dus, dus, dus, daar werd ik echt in diepe, diepe gegooid. En dat, uh, daar heb ik ook heel veel geleerd. Het waren echt drie... Uh, zeer pittige weken, want je komt in één keer in het evenement terecht... waar je al jarenlang, wat echt een droom is om ooit te gaan werken. En uh, daar kom je dan in terecht. En uh, dan maak je daar in één keer deel van uit. En dan iedere dag rennen met een zender. En ja, er zijn ook wel eens renners die zeggen, ja, nu even niet. En hoe ga je daarmee om? En, uh, dus ja, dus hij is daar wel belangrijk geweest, Jacques Chapelle... met wie ik jarenlang samen heb gewerkt... En ja, als ik daar aan terugdenk, vind ik het wel knap dat ze altijd uh, de rust hebben bewaard. Terwijl ik weer, doe ik het wel goed. Terwijl ik weer eens, uh, eens langskwam. Dat uh, was de ene uh, karaktereigenschap die je yeah. misschien van je moeder hebt. Zou je moeder het daarmee eens zijn dat, dat, ja, dat zij ook een beetje wel. twijfelachtig is? Ja, vaak een in beetje. Ja, ja. ja, Wat is een andere? Wat Heeft is een u andere karaktereigenschap? Uh, ja, goede vraag. Toch wel zorgzaam, denk ik ik wel uh, ja ik heb echt een uh, heerlijke jeugd gehad echt niks te klagen ze stonden altijd voor, zowel mijn vader als mijn moeder hoor en heb je zelf die karaktereigenschap overgenomen die zorgzame karakter. -eigenschap. ja ik probeer wel uh, dat uh, ook, voor mij, ook voor mijn zoontje er nu al altijd te zijn ik bedoel hij is nog geen eens twee dus hij is nog vrij jong 29 juni wordt hij twee ja ja ja. ja ja ja het is al een jong manneke het is een jong manneke ja hij is nu 21 maanden en dat uh, ja het, het, het, alle clichés zijn ook waar wat ze altijd ben zeggen over ben jij veranderd over, ja ik weet het niet of ik veranderd ben. Dat vind ik moeilijk. Dat moeten de mensen om me heen maar bepalen. Maar alle, alle clichés over vaderschap... die kloppen gewoon. Uh, uh, het, het verrijkt je leven. Uh, ja, maar het ben je ook gewoon... een beetje een sentimentele zak geworden? Ja, want dat zie je vaak oh ja. gebeuren. Ja, heel erg. Ik weet niet meer, wat was er nou laatst op televisie? Er was iets op televisie en dat ging over... een, een klein kindje en die was geloof ik... Ja, Ik vertel het met een lach, maar dat was helemaal niet om te lachen. Maar die, die, die, was, uh, die was geloof ik ziek. Of ernstig ziek. Ik weet niet meer... Er was iets mee. En uh, ik zat dat te kijken samen met mijn vader en ik barstte gewoon in huilen uit. Ik vond het echt zo ziel. Maar dat was, ja... Een, een, een, een kindje die was volgens mij net iets ouder dan Daniel is, mijn zoon. Ja, en dat, dat raakte mij gewoon enorm. En dus ja, je wordt wel... Uh, dat, wel dat, dat verraste mij ook wel trouwens, hoor. En uh, dat ik in één keer daar een traan over mijn wang had. Maar alle clichés die ze over vaderschap zeggen... die, die kloppen gewoon... Dat het, het verrijkt je leven. Het is echt het, ja, het is zo mooi om, om gewoon een, uh, een deel van jezelf weer op te zien groeien, om het zo maar even te zeggen. Het verrijkt en, je leven, maar het maakt dus ook tevens heel kwetsbaar. Ja, ja denk ik wel. Dat denk ik wel. Ga je wel met is... net, zoveel, net zoveel genoegen uh, de hoort op. Uh, ja, naar daar het was ik heel luid. benieuwd naar. Daar was ik heel benieuwd naar. Of dat het, nou ja, sterker nog, uh, Daniel was vijf dagen oud of vier dagen oud. En toen was ik alweer de hoort op. Want hij, hij werd geboren uh, vier, vijf dagen voordat de Tour de France begon. <laughs> Uh, dat kwam uiteindelijk nog goed uit, want Margriet was uitgerekend midden in de Tour de France. Maar goed, ja, sommige dingen kun je, niet, uh, kun je niet bepalen. Heb je gelukkig niet voor het zeggen. En, uh, dus daar hadden we al allemaal afspraken over gemaakt. Van wat nou als, en dan zou ik teruggaan, et cetera. Maar ja, gelukkig hoefde dat allemaal niet in de praktijk. Maar ja, Margriet heeft zelf, ook toen ze zwanger was, gelijk gezegd van wat er ook gebeurt. Jij gaat gewoon naar de Tour. Wat een wijf, hè? Ja, topwijf. <laughs> Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? In de kroeg, zoals het hoort. Oh, aan het de bar. Ja, ja. ja, Niet via internet, een nee, dating hoor, site Nee, in de kroeg. en uh, Ik zat aan de bar en ik draaide me om. En uh, daar stond ze, samen met een vriendin. Die en ik je kendde. zag ook meteen, dit is ze? Mm, nee, nou, zo erg was het niet. Wel van, goh, een leuke, leuke meid, een leuke vrouw. En, uh, en ik kende haar vriendin, daar waar met wie ze was. Waar met wie ze nog steeds goed bevriend is. En dat was de avond voordat de Olympische schaatspakken van zeg maar Salt Lake City... de Olympische Spelen die, die naderden van Salt Lake City eh, werden gepresenteerd. Dus ik moest vroeg mijn bed uit. En ik was die donderdagavond gebeld door een vriend van mij. Of ik kreeg een sms, ik weet niet meer. Maar hoe laat in de kroeg, dus ik had terug een ei vanavond niet... want ik moet om zeven uur mijn bed uit. Of misschien was het wel half zeven... Ja, nou, toch even, nou, je weet hoe dat gaat. Kom, ja, dan ga je toch om 11 uur weg of om half twaalf. Nou ja, afijn. Ik het, toch, vlees het vlees is zwak. Het vlees is zwak. Single. Toch maar die kroeg in. En uh, uh, nou ja, daar stond giet. En die ging op een gegeven moment naar uh, Tivoli, denk ik. Volgende tent in ieder geval. En wij bleven achter. Ik en twee vrienden. En uh, een van die twee keek me aan. Joh, het is nou toch al half één. Ja, ja, ja shit. Ja, wat te doen. Ja. Ik had geen, uh, geen nummer. Ik had wel het nummer van die vriendin. Dus ja. Zo ja, ja. Oh, joh, we gaan. Nou, we er achteraan. Dus afijn, ah, dat werd een euro zes. En daarna. kon meteen door naar die pakken. Ja, ja, ja, dat is echt heel slecht. <laughs> dat, dat was echt heel slecht. Ik ben echt zo blij. Nou, ik, had ook niet zo heel, ik had er op een gegeven moment wel een beetje rekening mee gehouden. Ik denk, ga maar aan de cola, want dit loopt uh, qua tijd niet zo goed af. Ik weet nog inderdaad dat ik in Tiaf binnenkwam... en dat Ab Krook binnenkwam en die zag mij en die kwam daarmee toe. Weet jij dat je er heel slecht uitziet? <laughs> ja, dat weet ik, Ab. Maar ik heb wel mijn ook... toekomstige vrouw ontmoet. Of nou, wist, wist je dat toen, toen nog, nog niet helemaal nee, zeker? Nee. nee, nee, dat besef, dat komt pas veel later. Maar ja, ja, ja dat, is dat zo? Heel ja. veel mensen die gaan ontzettend uit van liefde op de eerste gezicht... en ik zag haar en ik wist het meteen, dit is het. Nou ja, ik, ik wist wel meteen van god, dit is een leuke meid... en die wil ik... Uh... Scoren. Ook. <laughs> ja, dat geef ik heel eerlijk toe. En daarna, uh, nou ja, meer, weer afgesproken en nog eens afgesproken. Maar dat, dat gold ook voor haar, want ze had net ook een relatie achter de rug. En uh, wat ik al zei, het zat vrij dicht op Salt Lake City... op de Olympische dus dan drie weken van huis. Um, dus dat was eigenlijk gelijk een aardige test voor haar en voor mij. En uh, uh, ja, ik kwam terug op Schiphol en ik zag haar. En toen, dat was eigenlijk... Het, het, Eerste, dat voor God, voor haar ook. Heb ik later wel eens gehoord. Maar dat was eigenlijk het eerste moment dat ik echt dacht van... ja, dit is wel meer dan even zomaar uh, een scharrel of wat dan ook. Dit is wel veel meer. Toen ik terugkwam op Schiphol en uh, de gate doorkwam en zij, uh, zij daar stond. Dus dat was eigenlijk het moment weer eventjes opnieuw, zeg maar. Mooi, hè? Ja. Je vraagt je dan af wat er gebeurt, hè? In Een ja, uh, is... chemische huishouding ja, ja. of uh, is dat, allerlei he? stoffen ja. die vrijkomen. Ja. Ja, ja, ja, geen idee. Ja, dat was eigenlijk het eerste moment uh, dat ik echt dacht van ja, dit... Uh... Maar had je dan daarvoor wel een, een beetje een losbandig leven met uh, scharrels? Ook in verband met het werk natuurlijk, vaak op pad? Uh, ja, en dan weer terug en dan nou, ik weet tijdelijk. niet of dat met werk te maken had. Maar oh, ik denk gewoon... meer met het feit dat je als... Uh... In een dorpje opgegroeide jonge jonge... in de grote stad als Utrecht terechtkomt. Ja, ja, de Spijkenisse was een, een beetje een naam nou, Ik ben wat, geboren in Spijkenisse, maar ja? ik was geloof ik drie kwart jaar oud toen wij naar Abenbroek zijn uh, verhuisd. Dat, dat is Abenbroek uh, wat ook in de krant ja, verkeerd ja, ja, ja, ja, gespeeld werd. Ja. Dat ligt hè. zeg maar in de driehoeken Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis. Ja. En uh, Te dus bekompen? daar ben ik. Daar ben ik uh, nee, nou nee, ja, het is gewoon een klein dorpje. Ik bedoel, uh, wij mo ik ging naar de middelbare school in Brielle en dat was voor ons al de grote stad. Terwijl als je in Utrecht zegt, ik kom uit Brielen... dan zeggen ze, goh, hoe is het om in een dorp te wonen, begrijp je? Ja. Dus, dus dat, dat was voor ons al een grote stad. En, en dan kom je, ik was, nou ja, 18 En toen ging ik uh, studeren aan de school voor de journalistiek. En toen kwam ik in één keer in, uh, in Utrecht terecht, echt in een grote stad. Uh, uh, waar je anoniem natuurlijk over straat kunt lopen... en door het leven kunt gaan, zonder dus dat ook maar iemand naar je omkijkt. En dat was wel heel moeilijk. Wat was daar moeilijk aan dan? Nou, ik kon gewoon nog niet voor mezelf zorgen. Ik was gewoon nog te jong. En... Uh, die overgang was gewoon te moeilijk. Dus ik ben op een gegeven moment ook weer teruggegaan naar mijn ouders. Na een half jaar, omdat ik, ik geloof dat ik na een half jaar twee studiepunten had. En toen ben ik teruggegaan. Want je ging en... gewoon de beesten uithangen? Nee, nee, dat toen nog helemaal niet. Nee, nee. maar wat, wat, wat ging er mis ik, dan ja, ik, ik, in het ik, voor ik jezelf zorgen? Ik, uh, uh, ik was gewoon nog te jong, zeg maar, ook van geest. En qua doen en laten. En uh, uh, ja, ik... Uh, ik was altijd thuis en ik bedoel, je kwam thuis en het eten stond klaar. En bedoel, dat waren allemaal vanzelfsprekendheden, nu moest ik mezelf in één keer helemaal verzorgen. En uh, uh, dat ging een beetje ten koste van de studie. En uh, nou ja, ik was gewoon nog te jong om op mezelf te wonen. Maar wat deed dus je dan ik wel wanneer je niet de beest ging uithangen? Ik kan nou, me nou maar voorstellen dat, dat de vrijheid die je ervaart wanneer je in zo'n stad terechtkomt. waar je nou, redelijk ik, anoniem ik, alles ja, kan doen. Die vrijheid, dat, dat, dat die verleiding groot bang. is. Nee, die vrijheid maakte me juist een beetje, een beetje angstig. Dus je sloeg een beetje dood. Ja, eigenlijk wel. En toen ben ik teruggegaan naar mijn ouders. en na een half jaar ben ik, of een half jaar daar weer na, ben ik in Rotterdam gaan wonen. En uh, ja, nou ja. Toen ging het allemaal prima. En op een gegeven moment dan, dan gaat er een soort knop om. En dan kan je wel in één keer voor jezelf zorgen. Ja, ik weet ook niet wat het was. Maar... En uiteindelijk toch weer terug gegaan en weer in Utrecht gaan wonen. En toen ging het allemaal heel goed. Maar dat eerste jaar ging, het, ging dat helemaal niet goed. En, uh, uh, maar goed, dus op een gegeven moment kom je, uh, ja, kom je in Utrecht terecht. En dan kom je erachter dat, dat een kroeg ook op maandag open is. En dat het uh, sterker nog op maandag tot en met vrijdag vaak leuker uh, is... om naar de kroeg te gaan dan op zaterdag. En... Ja, dat sommige vrouwen je ook wel leuk vinden. En dat, dat, dat kwam toen allemaal in één keer tezamen. Dus toen heb ik wel even een losse periode gehad. Ja. Ja. Ja. Goede herinneringen aan natuurlijk. Ja, top herinneringen, ja, ja nee, hartstikke leuk. En, en, zo... en toen was dan de twijfel over jezelf ook, uh, ook uh, al toch aanwezig nee. of voel je je daar weer wat zekerder in? Ja, nee, er was ook altijd wel of ja, altijd wel twijfel. Uh, uh, ja, nee, ja die, die twijfel is er altijd wel geweest. Doe ik het goed? Wat vindt men van mij? Uh, ja, die twijfel is er altijd wel een beetje geweest. Blijft je dat, dat achtervolgen, dat, denk je? Ja, ik, ik heb het wel... Ik bedoel, ik ga nu niet meer ieder moment aan de regisseur vragen... van langs de lijn uh, klonk het me vorige flits een beetje goed. Dat deed ik in het begin wel, maar ik, ik heb ook wel in de gaten dat dat verschrikkelijk is. En je moet er, ik ben ook wel veel zelfverzekerder geworden inmiddels in de afgelopen jaren. En, uh, dus dat, dat doe ik allemaal niet meer. Maar uh, ja, op het moment dat ik hierheen rijd... En dat ik hier binnenkom, volgens mij zei ik ook: het eerste wat ik zei, ben ik wel interessant genoeg om een heel uur mee te vullen. Dat was dus inderdaad het eerste wat je zei. Nou ja, dat, dat, dus het zit er altijd nog wel een beetje in. En het zal er nooit helemaal uitgaan. Maar de zelfverzekerdheid is wel toegenomen. Hoor. En dan vooral op het vakmatig gebied, natuurlijk, omdat je op een gegeven moment wel. Ja, ook op het persoonlijke gebied hoor. Ja, jawel. Ook wel op het persoonlijke gebied. Ik bedoel, uh, ja, volgens mij hebben uh, mijn vrouw en ik de zaakjes prima op orde. En we hebben een prachtig huisje en een uh, fantastische zoon. En uh, uh, nou, dat soort dingen, daar word je ook allemaal wel zelfverzekerd van. En even los van, van uh, zoals ik dat dan pleeg te noemen, je fludeboes. Uh, Prachtige <laughs> ja, uitspraak. Prachtige uitspraak. Ga ik ga het opschrijven. <laughs> Zo, uh, wanneer je hier achter een microfoon zit... en bijvoorbeeld ook uh, eventueel over sport zou kunnen praten... wat we nu ietsje minder doen. Ja, bijna nog niet, hè? Nee. Wat leuk. Als het, als het gaat over kwesties van het hart... En, en het gevoel, de emotie. Kun je, kun je daar ook goed in, in communiceren? Of, of ligt dat weer ietsje verder van je af? Nee, nee daar, daar kan, ik prima, kan ik prima over communiceren. Sterker nog, ik vind het ook altijd wel leuk... om eens een keer over hele andere dingen dan, uh, dan sport te praten. En uh, uh, ja, nee, dat, dat, uh, dat vind ik juist wel fijn. Het hoeft niet altijd over sport te gaan. Kun je dat het het ook delen met wielren, je collega's bijvoorbeeld? Nadat, ja, ja, ja. Steven Dalenboud is nu een collega met wie ik heel veel tijd uh, doorbreng. Omdat hij uh, zowel bij het wielrennen als bij het schaatsen uh, de interviews en reportages maakt. En, uh, uh, ja, en dan kun je ook heel... Uh, Sterker nog, aan tafel gaat het bijna nooit over sport. Meestal in het begin even. En daarna gaat het over muziek vooral. Of over, uh, uh, over uh, uh, uh, liefde... Uh, nou ja, dat soort dingen. Hij heeft net een enorme, of een enorme hij heeft net een wereldreis achter de rug. Hij is na de Tour van vorig jaar weggegaan en hij is in de winter teruggekomen. Dus daar, over dat soort dingen reizen, dat is al iets wat ik ook altijd nog wel ooit zou willen doen. Of ooit heb willen doen, daar is het alleen nooit van gekomen. Dus ja, ik vind het heerlijk om over andere dingen dan, dan wielrennen en schaatsen te praten. Graag zelfs. Ja, hoe was jouw leuk. contact met uh, Jacques Chapelle? Nou ja, daar was dat dus ook mee. Ja, ik ja. was inderdaad uh, in de vragenlijst ja. die wij altijd uh, aan mensen toesturen ter voorbereiding... Ja. Uh, dat het ingrijpend was om hem te verliezen en de strijd met die, uh, in verband met die ziekte. Nou ja, ja hij, hij is overleden aan longkanker, uh, bijna drie jaar geleden. En uh, ja, ik, vanaf het moment dat ik bij de NOS terechtkwam, in 1999, ben ik met hem samen gaan werken. Ik bedoel, ja, hij deed het wielrennen en het schaatsen. En uh, ik was wielengek. Ik kwam uit de wielersport. Uh, had al veel contacten in de wielersport. Ik ging mee naar het wielrennen. Hij hoefde mij niks uit te leggen hoe een wielenkoers in elkaar zat, zit. Uh, uh, en dat, dat klikte gewoon wel. Terwijl het best wel een moeilijke man was om mee, uh, mee samen te werken. In welk en... opzicht was hij moeilijk om mee samen te oh, werken? Een beetje nors, werken. Uh, ja? ja. Hij kon, kon vrij horkerig zijn. Zeg maar. Uh, maar hij had ook een hele zachte kant. Een hele lieve kant. Het was als je... S tijd met hem aan tafel doorbracht, dan kwam je er ook achter dat het gewoon echt een hele lieve aardige man ook, ook kon zijn, zeg maar. Maar hij was een beetje, ja... Zodra de anderen bij waren dan, hè, dan ging hij... Dan kreeg hij wat grotere mond. En, dan, en daardoor hadden best wel veel mensen... die keken altijd een beetje, ja, oh, Jacques Chappel, ja, moeilijke man, moeilijke man. Maar dat, dat, ik, ja, ik heb er fantastische avonden mee, mee gehad aan tafel tijdens een diner. En, uh, maar daar kon je ook mee over van alles en nog wat praten. Het ging bijna nooit over het evenement waar we waren, zeg maar. Dan zaten we bij een schaatstoernooi... of bij een week aan wielrennen... een week met z'n tweeën ergens in een hotel. En dan... Ja, het, het ging s'avonds niet over schaatsen of wielrennen... maar over totaal andere dingen. En hoe is het en, dan om later daarvan afscheid te moeten nemen? Ja, dat was heel moeilijk. Het was een moeilijke tijd. En uh, ik weet nog wel dat hij mij belde. dat hij uh, Toen was ik op vakantie. Dat hij ziek was. En nou ja, dus wat, uh, wat de diagnose was. En ik had uh, daarvoor... Iets, even denken, dat was 2007 dus dat hij mij belde. En ik had anderhalf jaar daarvoor een, een kennis uh, uh, verloren. Ik was, was een kennis verloren aan longkanker, dezelfde ziekte. En uh, die had nog vanaf het moment dat hij de diagnose had gehoord. had hij nog iets van anderhalf jaar geleefd. Dus ik vertelde dat ook aan hem. En dus daar hield hij zich ook wel aan vast. En die, die persoon die had ook echt nog een reizen gemaakt met zijn vrouw. Die had echt zijn werk helemaal afgesloten en alleen nog maar leuke dingen gaan doen. En nu kan het nog. Oh ja, ja, misschien moet ik dat ook wel doen. Maar ja, dat is eigenlijk bij hem er nooit van gekomen. Want hij is binnen een jaar uh, nadat die diagnose gesteld is... is hij overleden. en uh, Dus ja, ik ben nog veel bij hem geweest. En ook de laatste weken nog. De laatste keer was ruim een week voordat de Tour begon. Dat was op vrijdag voor het NK. En uh, dus zeg maar een, een week en een dag voordat de Tour begon. En toen merkte ik wel dat hij ongelooflijk opzag tegen die Tour. Omdat hij uh, ja, het gewoon heel moeilijk kon kon hebben zeg maar dat het feestje doorging waar hij niet meer bij was. Dus wat dat betreft is het ook geen verrassing geweest voor mij... dat hij de dag voor de toer overleden is. Dat, uh, ik, ik denk ook dat er bij hem persoonlijk een soort knop om is gegaan... van dit wil ik niet meemaken. En dan vervolgens moet jij dat verslag dus wel gaan doen... Nou, met, het, met net zoveel egaars als, als dat je dat normaal gesproken zou ja, doen. Ja, het, het, het, het uh, saaijant in de negatieve zin dus woord. Of ja, negatieve zin dus woord, maar... Het was een beetje cru, want doordat Jacques uh, die ziek had. Uh, uh, en hij dus wegviel uit de equipe... schoof Gio Lippens door van de motor naar uh, de rol van finishverslaggever, zeg maar. de, de Enkerman. En uh, kreeg ik de, de vrijgekomen rol die Gio had op de motor. Dus dat heb ik in feite te danken, tussen aanhalingstekens. aan het feit dat Jacques, uh, <coughs> aan het feit dat Jacques ziek, uh, ziek was. En dat is natuurlijk heel dubbel. Hij, hij, ja, hij, hij zit in een hospice, hij, uh, hij overlijdt... en jij zit een dag later voor de eerste keer uh, in de Tour... op de gedroomde plek op de motor. Maar daar heb je het wellicht met hem over kunnen hebben. Want je had contact met hem, je zocht hem op. Kun je nou, dat soort dingen ook bespreken? Nou, toen ging het eigenlijk niet meer echt over het werk. Nee. Wel een beetje, <coughs> een beetje over de Tour en zo. Maar het ging eigenlijk meer over dat wat komen ging... en dat, het, uh, ja, ja, dat hij... Uh, op het punt stond te overlijden. Ja. Niet, het, we hebben het niet echt over de toer gehad meer aan het einde. Ik ook wel niet dat... dat jij van hem wellicht gewoon het stokje echt zou gaan overnemen? Ja, nou ja, hij, is, had het wel, uh, hij, hij vond het wel mooi dat ik die plek op de motor kreeg. Ja. <tie> dat, uh, daar was hij wel heel blij om. En, uh, uh, ja, maar hij vond het ook wel moeilijk. Wat ik net zei, hij, ik, ik merkte wel echt dat hij het heel moeilijk vond om... Uh, naar die toeren uh, te moeten gaan luisteren waar hij niet meer bij was. Ik bedoel, hij heeft dat zo lang gedaan. En dat, uh, dat was echt een, uh, een obstakel voor hem. Ja, en het feit dat het leven dus inderdaad eindelijk ja. blijkt te zijn... In, uh, ja, ja, ja. Dat er een moment van afscheid komt. Ja, ja. ja De, maar ben, goed, ben je daar goed in, in afscheid nemen, op zich? Poeh. Ja. Ja, ik... Uh, Gelukkig besefte ik het me niet op dat moment dat ik daar wegging. Van nou, dit is de laatste keer uh, dat ik hem gezien heb, zeg maar. En, uh, dus dat is wel, uh, nee, nee. En uh, ik heb het verder, ja, ik heb het wel aan de hand gehad natuurlijk met mensen die in je omgeving die wegvallen. Maar echt, echt, uh, uh, dat je willens en wetens bij iemand aan een ziekbed zit en dat je afscheid moet nemen, heb ik uh, gelukkig nog niet meegemaakt. Uh, uh, maar goed, dat gaat gaat wel, uh, wel een keer gebeuren natuurlijk. Ja, nu leven jouw ouders allebei nog. Je ja. hebt een zus. Wat doet jouw zus eigenlijk? Mijn zus die Geen is... Geen journalist. Uh, nou, het, het raakt het wel een beetje. Mijn zus zit wel in de, in de communicatie. Die is uh, eigen bedrijfje begonnen. In de communicatiesector. Met het schrijven van teksten voor websites en dergelijke. En dat soort dingen. Adviezen, communicatieadviezen. En die heeft dat heel lang bij een bedrijf gedaan in Rotterdam. En die is nu... Uh, die is nu voor zichzelf begonnen sinds 1 januari. En dat gaat volgens mij best goed. Tenminste, als ik er spreek en ik vraag hoe gaat het... Ja, het gaat goed. Dus nou ja, ik denk aan dat het goed gaat. Ja, zijn zij trots op jou? Heb je dat gevoeld? Ja, dat zijn ze wel hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat zijn ze wel. Dat, uh... Mijn moeder belt mij iedere maandag netjes om te zeggen... hoe fantastisch het weer klonk. <laughs> maar dacht jij nou echt als jongetje dat dat... Zou zijn wat je zou ja. gaan doen. Dat, ja, ja maar, maar kun je daar de eerste gedachten nog over ik herinneren? Ik weet het niet, maar het schijnt. Uh, in de, de, de, de, de, de, de tijd dat ik naar de lagere school ging, ging je ook één keer per jaar naar de schooldokter. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar. Uh, uh, en het schijnt. Uh, ik kwam in Vierhaven ook kreeg we weer. Ik we moest alweer een keer naar de schooldokter en toen hadden ze. Die had een dossier bij zich van uh, uh, alle leerlingen uit de groep. Ik weet het eigenlijk niet meer. Groep 4 of groep 5 of zo. Dus dat je een jaar of tien bent. 9, 10 jaar. En ik schijn toen al gezegd te hebben... dat ik verteller wilde worden. En dat zo noemde ik het dus. Verteller? Vertellig. Ja, ik wist ik veel dat het journalist of commentator heette. Maar ik wilde verteller worden. Nou ja, oké, okay, prima. Maar wat ik net ook al zei... ik heb geen idee waar het vandaan komt... maar ik vond het gewoon altijd al leuk en... Uh, ik nam sportevenementen op en dan ging ik zelf... mijn commentaar erbij geven en zo. Dat soort rare dingen. Sebastiaan Timmerman ja. werd verteller, ja. sportverteller... op en... radio en televisie. Ja, ja. Ja, dus maar waar het vandaan komt, geen idee. <laughs> maar ik vond het gewoon is... voor kindverfalen hartstikke leuk om te doen. Maar er is wel een moment geweest waarop je de keuze hebt gemaakt... om inderdaad de school voor journalistiek te gaan volgen. Ja. Weliswaar met een kleine onderbreking terug uit Utrecht ja. te even. Ja, die de school de heb ik altijd... Uh... Je ging er wel mee ja, verder? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Heb ja. je er langer over gedaan? Omdat je in het eerste jaar maar twee studiepunten nee, had? Nee, uiteindelijk kwam dat helemaal goed. Hoor. Want aan het eind van het eerste studiejaar had ik, uh, geloof ik, maar drie of vier niet. Dus ik had voldoende punten om weer verder te gaan, naar het tweede jaar. Nee, ik, heb, uh, het in vier jaar in twee ik had twee trimesters vertraging uiteindelijk. En, en op een... welk moment werd dat idee dan geboren om daar dan naartoe te gaan? Want verhalen vertellen? Of, of, uh, toen, je, uh, toen ik erachter kwam dat er een school voor was om daar naartoe te gaan. En, uh, uh, yeah. dus maar het hadden was... dus ook andere verhalen kunnen zijn? Het had helemaal niet per definitie... Uh, nee, het was wel sport. Ja, nee, ja, altijd wel. Die, die sport zat er altijd wel in. En, uh, alleen ik wist toen nog niet of ik radio, televisie, krant. Ik ben begonnen bij een krant. Bij het Rotterdams Dagblad zelf ook. Redactie uh, voor de Putten en Rosenburg. Uh, uh, maar eigenlijk tijdens de studie uh, kwam ik een beetje in aanraking met radio. Dat ging allemaal een beetje eigenlijk toevallig tegelijkertijd. Op de studie uh, was een projectgroep die begon met een uh, wekelijkse radioshow voor, uh, voor en door studenten. Studentenradio, ook wel genaamd. Dat was één keer in de week. En daar werkte een, een vriend van mij werkte daar aan mee. Ik dacht, hey, dat is eigenlijk ook wel leuk om te doen. Dus daar ging ik ook een beetje aan meewerken. En tegelijkertijd kwam ik uh, via de contacten bij het Rotterdam Slagblad... weer in contact met lokale omroepen die zeiden... goh, ze eens een keer wat voor ons zou willen doen, prima... Dus zo kwam ik eigenlijk op, op twee, drie manieren met lokale omroepen in contact. Of met radio. En dat ben ik toen gaan doen. En dat was dan in 97. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk veel leuker. Ik kon, en die dingen ik kon veel meer die... mijn eidering kwijt dan in het schrijven. Ik was niet zo'n goede schrijver. Ik ben niet zo'n goede schrijver. De dingen die jij bewaard hebt, uh, of de dingen die jij toen maakte als kind, hè? dus dat je de, de, je mm -hmm. eigen sportverslaggeving uh, ging maken, heb je dat ook nog bewaard? Nee, nee dat werd gelukkig niet opgenomen. <laughs> nee, nee, dat heb ik niet bewaard. Nee, dat ik... is juist jammer dat dat ja, niet opgenomen werd. Ik heb wel dingen. Uh, toevallig heb ik dat een paar weken geleden gedaan. Uh, uh, allemaal oude cassettebandjes uit mijn radio Rijmond tijd. Dus dat was zeg maar uh, 97, 98. Uh, heb ik uh, gedigitaliseerd, zeg maar. Dus heb ik mp3'tjes van gemaakt. En dat was wel erg grappig om terug te horen. Wat vond je van jezelf? Je bent kritisch op jezelf. Ja, omdat je ja, ja, ja. Nou, vooral het, wat mij heel erg... Uh, het enorme Rotterdamse accent. Ik, dat is nog wel een beetje... Ik denk dat, dat, dat je wel kunt horen aan mijn... Uh, zeker als ik ergens ontspannen zit te praten... kun je denk ik wel horen dat ik uit Rotterdam... uit de omgeving Rotterdam kom van origine. Aan de O's en de ijs. Maar uh, wat, wat ik daar hoorde, dat was echt geweldig. Dat vlogen, nou, dat was rotte Kan je een heel klein stukje voordoen? Nee, dat kan ik echt niet meer. Nee, ja, ik weet het. nee dat was een reportage. Uh, dat was echt grappig. Dat ging over tenminste, ik vond het grappig. Dat ging over de Erasmusbrug. Die was toen net open. En er waren heel veel problemen met die brug in die eerste maanden. Uh, Want dan stond die open en dan ging hij niet meer dicht. Of de slagbomen gingen niet omhoog. Of een combinatie of weet ik het wat. Maar er waren heel veel problemen mee. Dus het werd een soort running gag. Om, om mij maar weer naar die brug toe te sturen. Ik ben wel op, een keer of vijf, zes bij die brug geweest. Hup, en dan stond het weer helemaal stil tot midden op de Koolsingel omdat uh, die brug niet open ging of niet dicht. En dit was dus een reportage... Uh, ja, gewoon met mensen die daar liepen en die in de file stonden. En, en dan hoor je mij er steeds zo... Oh, die brug die... Uh... Ja, ik kan het geen eens nadoen. <lacht> ja. Wat een stomme brug, hè. En met zo plat, platter dan plat Rotterdams. En dat was juist ook de charme, want dat... Ja, dat kan ook gewoon natuurlijk. En dat moest ook gewoon misschien wel bij Radio Rijmond. Ja, ja, en het jeugdigt enthousiasme natuurlijk En het jeugdigt enthousiasme, ja, ja, ja, echt hartstikke leuk. Gewoon iedereen aanspreken die je tegenkomt. En, uh, en er zat een man in ook die met, met zo'n kruissleutel... Uh, dezelfde slagbomen, die stond er al voor de tiende keer in, uh, in twee weken stil. Dus die was zelf met een kruissleutel die die boom eraf had. Bent u van de, van de stad? Uh, nee, nee, nee, ik ben gewoon privé. En, uh, ik sta hier nu voor dezelfde keer en ik haal die boom eraf. Nou... En, toen, en ik weet nog dat ik zat te monteren. En toen uh, werd ik gebeld door, uh, ja, door, uh, hoe noem maar dat, Stads, uh, stadswerken of zo. Dat uh, het, schijnde, ja, het schijnt dat er een Rijmond verslaggever in de buurt was bij een man die zelf uh, die slag... Uh, ja, dat klopt, dat ben ik. Oh, oh, ja, weet u die naam? Ik zei, ja, geen idee. <laughs> weet ik veel. Die dachten de dader misschien. Mm -hmm. te... Maar ja, dan heb je het beroepsgeheim, hè? Ja, toen? nee, ik, ik weet ook Ik heb die man geen eens naar zijn naam gevraagd. Maar dat... Sorry, dat soort reportages. En dat was echt hartstikke leuk. Hoe laat is het? Want je kijkt net op de klok. Ja, dat blijft een tik. Het ja. is uh, bijna kwart voor zeven. En u luistert naar Dagvluchten op Radio 1. <laughs> Heel fijn, ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit is Sebastiaan Timmerman, dames en heren. Het is toch fijn dat je mijn taak even overneemt. Sorry. Het is niet makkelijk om nee, aan de andere kant nee, van de microfoon nee, nee, nee, te nee, zitten. Nou. Nee. Waar ben je over tien jaar, denk je? Um, nou ja... Misschien woon ik nog steeds wel uh, waar ik nu woon. En uh, misschien hebben we dan twee kinderen in plaats van één kind. Juist wel de bedoeling? Ja, ja, ja. Dat uh, is wel de bedoeling, ja. Um, en verder, ja, ik heb geen idee. Ik, uh, ik heb geleerd dat je niet uh, al te erg hebt. Tuurlijk, je mag wel plannen en, en dromen hebben en dergelijke. Maar je moet niet alles willen plannen, want dat, uh, dat gaat je toch niet lukken. En welke dromen heb je dan? Ik bedoel, wanneer één van de dromen ja. zou mogen uitkomen... Over tien jaar, welke zou dat dan zijn? Um, pof, goeie vraag. Ja. Nou ja, ik denk dat dat de clichés zijn van gelukkig worden en uh, leuk ge gelukkig worden. Betekent dat dat ja, je. Ja, nee, ik nu ben het wel ja, nog, ja. Nog, nog, nog gelukkiger. Ja, toen ik het zei, dacht ik ook. Oeh, een foute opmerking. Nee, ik ben hartstikke gelukkig. Maar uh, uh, ja, gewoon uh, uh, lekker een mooi huisje buiten in uh, uh, uh, tussen de weilanden en dat soort dingen. Daar ben ik ook opgegroeid op een klein boerderijtje. Lijkt me ook ooit wel eens mooi om het geld ervoor te hebben... om dat te kunnen doen, zeg maar. Wij konden gaan en staan waar we wilden. Uh, spelen in de tuin, ik kan een crossmotortje... ik scheurde door de hele tuin heen. Ja, dat, dat, dat kon allemaal bij ons. Uh, uh, maar goed, ja, nee. Ik, ik, ik zou nog wel, uh, wel eens een mooie reis willen maken. Gewoon dat soort dingen, wat, wat denk ik iedereen wel heeft. Ik heb ooit op het punt gestaan om het wel te doen. Dat is toen niet van gekomen. Wat heeft je tegengehouden? Het feit dat ik stage kon gaan lopen bij Langs de Lijn. Maar ik had een huisgenoot in Utrecht en die ging uh... of die had de plannen om naar Australië te gaan... voor een half jaar geloof ik, of een jaar, ik weet niet meer precies. Maar die vroeg aan mij, ga je mee? Ik zei, nou ja, prima, uitstekend, ik ga wel mee. Het leek me hartstikke leuk. En mijn vader die zei, ah, nee, moet je niet doen man, je kan stage lopen langs de lijn. Je bent gek als je het doet. En dit heb je al dat gewild. Ik zei, ja, dat zei ja. ik ook wel denk, Nou, weet je wat? Ga ik eerst stage lopen en als dat niks wordt, dan kan ik altijd nog. Uh... Nou ja, ik ben nooit gegaan. Dat is alleen maar uiteindelijk positief natuurlijk door je nooit bent wel. Ben. Neem ik aan. Blij met de keuze. Precies. Uiteindelijk, ja, ja, ja, nee, absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dat, uh... dat zijn wel dingen dat je terugdenkt van, ja, stel nou dat ik wel was gegaan en. Ja, had ik het maar eerder moeten doen. Ja. En, en nu wordt het misschien, ja, misschien komt het er wel van. Maar ja, ik denk wel precies. dat het lastiger wordt op het moment dat je aan een gezin begonnen ja, bent. Ja, ik bedoel, ja, precies. Je hebt, een, uh, je, hebt, je hebt een kindje en daar moet je voor zorgen. En die, die kun je ook niet. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, ik ga nu een jaar uh, op reis of wat dan ook. Of een half jaar. Ja. Wat doet, doet jouw vrouw? Mijn vrouw wat die werkt, werk? uh, die heeft uh, modevakschool vakschool gedaan. Die kan, uh, als ik dat even reclame mag maken, voor nee. waanzinnig, ja, oh, <laughs> waanzinnig mooie trouwjurken, maken. Oh, ze kan waanzinnig mooie trouwjurken maken. Ja, ja. ja. Maar ze werkt in de Rotterdamse haven. Dus dat is iets nee, echt totaal waar. anders. Ja. Maar ze maakt wel eens trouwjurken ja, naast ja, het feit ja, ja, ja. dat ze in de Rotterdamse... We nog een bruiloft gehad... Uh, waarvoor ze zeg maar voor de bruid uh, de trouwjurk heeft gemaakt. Nou, Barbara ik Albert. zelf uh, het hoogtepunt. Barbara Albert, onze co-pilot, die, ah. uh, die, die hebben we ook gebombardeerd... Tot, uh, dat ze binnenkort maar eens aan iets serieus moet gaan beginnen. Kijk. Dus wie weet een nieuwe opdracht. Maar goed, ze is uiteindelijk terechtgekomen in de Rotterdamse haven. Bij een bedrijf uh, die, die dat, dat kisten op maat maakt. En, en lashing en securing noemen ze dat. Zeewaardig uh, vastzetten van... Uh, van de goederen die vervoerd moeten worden. Absoluut te vergelijken uh, met een trouwjurk. Dat moet ook alles ja. zeewaardig vastgezet worden. Nou nee, ja, daar is ze beland uh, uh, via Via. En uh, uh, ja, daar is het hartstikke naar de zin. Het is een hartstikke leuk bedrijf. Uh, um, waar ze, uh, ja, gewoon, ja, waar ze heel, uh, met heel veel plezier uh, aan werk doet. Alleen, ja, het heeft totaal niks te maken met wat ze, uh, wat ze geleerd heeft. En wie is er getrouwd gisteren? Dat is even voor mijn informatie. Vind ik leuk om te weten. Oh, ze ja, van ons. Oh, gewoon kennen ja ja. Ja, ja. ja, ja, kennissen van ons. Dus hoe laat was en, je thuis dan vannacht? Nou, het was nee, half twaalf. Dus dat viel reuze mee. Een rustig feestje. Ja, ja, ja. Nou ja, hm. dat, uh, we zijn wel wat eerder weggegaan. Dat, uh, maar de, we hadden het er net over die wilde tijd. Ik moest er wel aan toe terugdenken. Want het was wel echt zo'n feestje waar heel veel jaren negentig muziek uh, werd gedraaid. Dus ik moest hem ook wel een beetje, of ja, inhouden niet. Maar het was wel goed om om half twaalf weg te gaan, zeg maar. Anders ik zat netjes om kwart voor twaalf in mijn bed. Ja, en, en toen ging de wekker en dacht je, oeh, wacht even. Nee hoor, nee, nee, nee. Ik bedoel, ik heb jarenlang ochtenddiensten gedaan uh, op de redactie van Langs de Lijn. En dan uh, stond ik ook om kwart voor vijf vijf op. Nu was het ook kwart half vijf, kwart voor vijf. Dus, uh, en die kleine, die, uh, ik bedoel, ja, die is nu 21 maanden. Dus die heeft ook een periode gehad dat hij wel eens om vijf uur kwam. Dus uh, ik kan prima vroeg opstaan hoor. Ja. Ja, je zit hier ook heel fris en fruitig. Misschien als je nu jezelf zou moeten omschrijven... voor de luisteraar die jou alleen maar stemmatig kent. Hoe zou je dat doen? Uh, oh jee. Uh, nou ja, fris en fruitig. Uh, <laughs> hoe zou ik dat doen? Een jonge man die, of tenminste, nou jong, 34 is dat jong? Ik ja, wij het bij vinden het een broekje. Ja, Oké, okay, ja. okay, nou ja, een jonge man van 34 die uh, net deze week naar de kapper is geweest... dus die zijn haartjes weer kort heeft. Heel kort inderdaad. Ja, het is heel kort. Hele frisse en aan, guitige ogen, daar zit oh, heel veel plezier okay. in. Ja, vind ik tenminste. Nou, dankjewel. Ja, Blauw ja, zijn ze geloof ik, als ja. ik het in dit licht kan zien. Ja, ja dat klopt. En verder, ja... Uh, redelijk sportieve jongen volgens mij wel. Ja, want je, je hebt best wel gespierde armen lijkt. Ik ga netjes, ik probeer netjes één keer in de week naar de sportschool te gaan en als het uh, een beetje lukt met werk en zo en met mijn tijd, dan probeer ik ook altijd nog wel te fietsen. Ja, Pastijds wel. Heel slank inderdaad, niet al te lang qua lengte. Nee, 175. Smal onderbij. gezicht, ja. goed gebit volgens mij. Ja, weet je waarom? We hebben geen webcam, we zitten op een ah, andere ja, uitzendlocatie. Nee, ja, ja, ja, ja. En soms kunnen mensen dan gewoon naar ons kijken. En dan uh, hebben ze ook een idee bij de persoon achter die stem. En vooral natuurlijk ja. met een sportverslaggever is dat leuk om dat af en toe eens te weten. Maar we hebben geen webcam vandaag. Um, ja, we hadden het net over de verslaggeving in Rotterdam. Die je dan deed ja. over die Erasmusbrug. Tien keer op dezelfde locatie, lekker vrij. Um, nu... Is het allemaal wat gereglementeerder? Lijkt me. Voel jij je wel eens uh, beknot, of heb je alle vrijheid om, om nee. op je eigen manier toch de dingen te benaderen? Ja, we hebben wel alle vrijheid. Ja, ja als ik, ik heb echt, ik maak bijna nooit mee dat als wij een onderwerp aandragen of zo, dat ze zeggen: Van nee, nee dat is niet interessant hoor. En wel, nou, welke, algemeen, uh, welke onderwerpen vind je het meest uitdagend? Want je bent natuurlijk een. een, een uh, nou, ik vind het. In mijn werk, echt, echt het becommentariëren van, uh, van live evenementen, dat vind ik nog steeds het leukste. Ja. Dat staat er maar echt op één. Een... Op het gebied van nou, wielrennen In de, in de aankondiging, zijn. bijna een uur geleden alweer. Dat gaat, gaat snel. Ja, uh, Meldde meld jij uh, uh, over het WK Baanwielrennen afgelopen weekend? Nou, dat vond ik wel echt een hoogtepunt. Ja. Dat, dat, wat dat wat dat vormt was. dan een hoogtepunt? Waarom ervaar je dat zo? Nou, ten eerste, omdat het een heel leuk evenement is, wat ik al jarenlang uh, ieder jaar doe. En het, uh, het Baanwielrennen is, is een kleine vorm van, van binnen de wielensport. Kleine tak van de wielensport. Maar uh, het gebeurt allemaal natuurlijk, net als het schaatsen trouwens, natuurlijk, in een hal op een beperkte, uh, beperkte uh, omvang. Dus je kunt alles heel mooi zien vanaf de plek waar je zit. Uh, je loopt zo even het middenterrein op om even een praatje te maken met een van de sporters. En die staan over het algemeen ook altijd wel voor je klaar. Uh, uh, je ziet ze niet zo heel vaak, dus er is altijd wel wat bij te praten, zeg maar. En in, uh, dat is het verschil met het schaatsen. In het baanwielrennen is het wereldkampioenschap... Er is maar één WK per jaar. Met het schaatsen heb je drie keer per jaar een wereldkampioenschap. Je hebt een WK sprint, een WK allround, een WK afstanden. En met het wiel baanwielrennen, dan heb je gewoon één keer per jaar twee. Dus het is gewoon het toernooi waar iedereen ook is en iedereen ook goed is. En nu merk je dat de Olympische Spelen van Londen beginnen te naderen. Dat, dat, dat, dat speelt er wel een beetje mee. Het was in Nederland, en dat was voor het eerst sinds heel lang, sinds 30 jaar ongeveer... Uh, in een mooie hal in Apeldoorn die helemaal vol zat. En de eerste dagen waren de prestaties van de Nederlanders een beetje tegenvallend. En toen kwam die zaterdag en we hadden een eigen uitzending... Uh, vanaf locatie, twee uur lang, afgelopen zaterdag... En dan hadden we best wel wat tijd en energie ingestoken. En ja, het paste gewoon allemaal. Op die moment... eerste bronzen plak was volgens mij het begin... Van ja, dat er een stijgende ja, leiding ja, kwam. Ja, Wilde die pakte ja. brons op de kaai in. En later die middag, uh, uh, anderhalf uur later of zo... Uh, won Marianne Vos de, de scratchwedstrijd... en een tak van de, van de is Eigenlijk gewoon een soort massa-start. Uh, uh, maar die, die uitzending die liep gewoon perfect. En op het moment dat we ruimte hadden voor een gast... zat er een goede gast. En op het moment dat, dat ik... Een wedstrijd moest verslaan, kon dat ook gewoon? Zat er niemand, zeg maar mij, uh, liep ik niemand in de weg of wat dan ook. Steven Dalenboud liep op het middenterrein met een zender. En op het moment dat, uh, dat daar iets nodig voor was, dan stond hij er. en het was, het was gewoon een hele leuke radio. Is dat ook een moment waarop je later helemaal niet meer hoeft te twijfelen of hoeft te verifiëren nee, bij iemand? Nee. Deed ik het wel nee, goed. Nee, Nee, nee, nee, nee. Dit was dus echt het kan een, wel. Hè? Uh, ja, ik, ik heb het wel aardig onder de knie. Nee, dit was echt. Uh, ik deed die koptelefoon af en het eerste wat ik dacht is... wauw, we hebben volgens mij echt twee topuren gemaakt. En ik heb ze ook teruggeluisterd maandag. Dat doe ik anders bijna nooit. Maar ik heb ze maandag via internet teruggeluisterd. En het waren ook gewoon twee hele leuke uren. Ja. Ja, en je, je zit ook uh, bij te schitteren. Dus dat vind ik wel Sorry. leuk om te zien. Ja. ja, het gaat niet zo goed met je stem op dit nou, moment. Ik heb een beetje, een beetje uh, rasperig. Uh, ja, ik heb, uh, heb ik ook wel eens last van. Boel. Wat doe jij om je stem te onderhouden? Als ik ergens zit, instrument. veel water drinken. ja. En uh, uh, ja, ik heb uh, ademhalingscursussen en dat soort dingen gehad. Uh, maar ik ben altijd van mezelf al wel hees geweest hoor. Ik heb altijd die, uh, dat hees heeft altijd er wel in gezeten. Maar goed, ik heb me ook wel eens laten onderzoeken. Of, ik, of de poliepen of dergelijke, maar dat, daar kwam niks uit. Dus nou ja, oké. Okay. Maar het is een mooi karakteristiek geluid natuurlijk. Waarmee ja. je ook een eigen identiteit eraan uh, Ja, het is me wel eens gebeurd dat mensen zeggen, hey, ben jij dat? Ik had een hele grote gozer verwacht, een beer van een vent. Nee, ja, sorry, ik ben het. Sorry? Ja, <laughs> ja bij wijze van spreken. Dan maak je jezelf te klein. Mee, ja, hè? nee, bij wijze van spreken. Maar ik had net ja. inderdaad even een kriebeltje, kriebeltje in de keel. En, het is uh, wel bijzonder, inderdaad. Je weet dat mensen... hoe het gaat met kleine kinderen. die nemen altijd wel uh, weer ergens een verkoudheidje van mee. Dus. Ja, ja, maar het is wel bijzonder dat mensen zich altijd een voorstelling maken. van uh, iemand die bij die stem hoort. en negen van de tien keer blijkt dat iets heel anders is. Ja, maar dat is, ook, dat is juist het mooie van radio maken. Dat dus dat zelf... hele webcam nee, gebeuren maar, is eigenlijk zonde? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar dat is ook het mooie van op reportage zijn. of ergens verslag van doen. dat je. ik, ik geef de woorden. en. Ik probeer iets te schetsen, maar de luisteraar die schetste toch uiteindelijk... Op, op zijn of haar manier in het hoofd hoe hij of zij denkt dat het eruit ziet. Ja. En ik ben een soort aangever en zij maken het af. Dat, dat is het mooie, het romantische van radiomaken, vind ik. Ja. Ik hoop dat je het nog heel lang blijft aangeven, ik hoop Sebastian ook. Timmerman. Ik heb één laatste prangende vraag, maar we hebben niet meer zo heel veel tijd, nee, dus ik weet of niet ja, of daar een kort antwoord op is. Wat ik nooit heb begrepen van uh, de Tour de France is gewoon: degene die continu al die dagen het allerhardste fietst, die wint. Maar nee, dan hebben we allerlei ploegen en ploegleiders en mensen die het tempo moeten maken. En dan moeten ze een ploeggenoot eerder laten gaan en zelf minder snel gaan. Want anders dan is het niet goed voor de ploeg. Waarom niet? Degene die het snelste fietst, die nou wint. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is dat ook zo. Want er wordt een algemeen klassement gemaakt. En uh, degene die uh, de minste tijd heeft gereden over de afstand, die wint. Maar goed, ja, het is een wedstrijd van drie weken. En uh, dan, speelt, uh, dan moet je ook wel goede ploegmaatsen om je heen hebben. Dus er speelt ploegentactiek heel erg mee. En dat is, ja, net als bij andere takken van, uh, van, van teamsport... Wielgrinnen is een individuele sport... maar ook de laatste jaren zeker meer een teamsport natuurlijk ja. geworden. Misschien is dat wel wat ik er niet aan begrijp. Dat het een teamsport geworden is... terwijl ik gewoon mensen individueel ja, ja, ja. zie fietsen... en niet ja. snel. fietsen. Maar dat hebben wij ook wel eens, hoor. Want vorig jaar bijvoorbeeld in de Tour... ik zal het heel snel vertellen. Vorig jaar in de Tour toen, toen, toen ging de, de, de Rabobankploeg... die gooide echt alles op het klassement. Dus die gingen ook niet mee in ontsnappingen. Terwijl wij juist iedere dag hoopten van... misschien dat er wel weer een Nederlander meegaat in, Nederland in ontsnapping. Dat maakt het voor ons ook veel leuker. Dus dan krijg je ook een beetje die... die die botsing in de tour, dat je op een gegeven moment met iemand van de Rabenploeg staat te praten. Die zegt: Oh, we zijn echt goed bezig. Nou ja, sorry. Maar ga eens een keer mee in de ontsnapping? Weet je wel, dat je dat soort discussies krijgt. Dus wij hebben dat in, in de sport ook hoor. Ja, dat is dan meer de doortastende strateeg uit uh, de introductie oh ja, die we ja, hadden ja, aan het begin het, ja. van dit uur ja. wellicht. Hè? Ik heb hier een doosje vol geluk, Sebastiaan Timmerman, voor jou. Uit handgeschrept papier met uh, hele mooie kleine blaadjes. Ja. En als dat open gaat, dan euh, liggen daar nog een aantal papieren rolletjes in. Niet meer zoveel als voorheen. En een klein pincet. En jij mag no. op goed geluk daar een rolletje uithalen. Dat ga ik in de tussentijd inderdaad even afkondigen. Want nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 2 april. En ik was in dit laatste uur in gesprek met sportverslaggever... ...Sebastiaan Timmerman in de eerste aflevering van Nachtvluchten Sportivo. Volgende week marathonloper en personal coach Gerard Notenboom. Vragen en opmerkingen die kunt u kwijt via onze site. En dat is nachtvluchten.fm. Daar staan ook allerlei links van onze gasten. En uh, u kunt daar ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. Dus het adres is nachtvluchten.fm. De techniek was in handen van Gert van Dam, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. Straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En het laatste woord is aan Sebastiaan Timmerman met Zijn Spreuk. Je geluk is niet afhankelijk van de instemming van je omgeving. Zo.